Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rotterdam gaat veel strenger optreden tegen shisha lounges. De gemeente laat 43 waterpijpcafés extra controleren. De strengere aanpak volgt naar klachten van omwonenden over stank en lawaai. Ook was er vorige maand een aanslag voor de deur van een shisha-lounge in Rotterdam. Burgemeester Abu vermoedt dat sommige zaken zich ontwikkelen als ontmoetingsplaats voor criminelen.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 Aanleiding is de situatie op het militaire kamp in Huis ter Heide. Vorig jaar moesten honderden militairen in hotels slapen... vanwege de slechte hygiëne en brandveiligheid. Dit griepseizoen heeft bijna een kwart van het ziekenhuispersoneel... de griepprik gehaald, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Aanleiding is de griepepidemie van vorig jaar. Ziekenhuizen lagen vol patiënten... maar ook een flink deel van het ziekenhuispersoneel was ziek. Om te voorkomen dat er nu een personeelstekort komt... is een campagne gehouden voor de griepprik. Een kwart heeft hij dus gehaald... maar de Vereniging van Ziekenhuizen vindt dat nog steeds te weinig. Droogisterij Het Kruidvat is de grootste winkelketen van het land... met 956 vestigingen. In de top 3, die is opgesteld door marktonderzoeker Locatus... staan verder Albert Heijn met 852 filialen... en Jumbo met 613 winkels.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 Gaat u luisteren naar Oorbarket met het nummer Snoes?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 You're busted and broken down.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 I don't know.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 Thank <laughs> you.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 The midway and the fun The cupid dolls we won The bell you rang to prove that you were strong The things we did last summer I remember all went along The early morning hike The rented tandem bike The lunches that we used to pack We never could explain That sudden summer rain The looks we got when we got back The leaves began to fade Like promises we made How could a love that seemed so right go wrong The things we did last summer